Gert Verhulst, producer van de Musical Dance voor Studio 100. Jullie gaan met de meeste prijzen lopen. Het was te verwachten? Goh, laat ons heel eerlijk zijn en zeggen dat de concurrentie ook vrij beperkt was. Er waren weinig eigen Vlaamse producties vorig jaar. En uh, ja, het heeft ook een beetje daardoor te maken natuurlijk, of daarmee te maken dat Dance zoveel prijzen heeft gekaapt. Ja. Jullie hebben de producties die het er wel waren vorig jaar een stuk weggespeeld. Evita heeft hier nauwelijks gelopen. Ook in Gen bijvoorbeeld hebben ze een aantal voorstellingen moeten aflassen. Het lijkt wel alsof er maar plaats is voor één musical per seizoen, klopt? Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat mensen altijd bereid zijn om naar iets goeds te komen kijken. En ik denk dat mensen altijd bereid zijn om naar iets te komen kijken van eigen bodem. Want voor veel mensen is dat verschil toch niet altijd duidelijk. Heel veel musicals die in Vlaanderen te zien zijn, zijn zogenaamde licentiemusicals. Dat wil zeggen, zoals je al zei Evita, of uh, The Sound of Music dat zijn prachtige musicals die al jarenlang in het buitenland lopen en waarvan hier dan in Vlaanderen een soort kloonversie wordt gemaakt. Uh, vaak zijn het bestaande tournees waar gewoon de acteurs worden veranderd. Hè. De, de, de, de rollen worden dan ingevuld door Vlaamse acteurs. Daar is op zich niks mis mee. Maar het is wel iets helemaal anders dan wat wij met Daans hebben gedaan. Daar zijn wij vertrokken van een wit blad. Elke noot, elke letter die geschreven is voor die musical, elk danspasje dat verzonnen is, elk kostuum dat ontworpen is, is echt voor het eerst ooit gemaakt voor Daans en dan krijg je een creatie zoals dat dan noemt en ja zo'n creaties uh, worden heel zelden in Vlaanderen gemaakt en als dat dan ook nog een creatie is die rond een Vlaams thema draait, daans dan denk ik dat dat iets is wat heel dicht bij ons volk staat en dat is ook een van de redenen waarom dat daans zo succesvol is geweest Hoe komt dat dat er zo weinig creaties van Vlaamse bodem zijn? Heeft dat met het verleden te maken? Ben dat uh, een financiële flop is geweest uh, van andere producenten dan in het verleden? Dat dat als producent ook zoiets hebt van toch een gewaagd project? Maar het is een gewaagde onderneming, het is een zeer risicovolle onderneming um, maar het is wel zo dat wij van Studio 100 de laatste tien jaar zeven eigen musicals hebben gecreëerd, we hebben die sprookjestraditie gehad dus wij vinden het heel belangrijk om dat te doen, hoe groot het risico ook is om toch altijd weer te vertrekken van dat witblad. wij zijn veel minder geïnteresseerd ...in het neerzetten van een kloonproductie. Dat is niet ons ding. Wij zijn makers, wij zijn creatieve mensen. En voor ons is het belangrijk dat wij vanaf de eerste nood daarbij kunnen zijn als zoiets wordt gemaakt, of van de eerste woord van een, van, een, van een liedje. En dat is voor ons de kick en niet zozeer het importeren van een bestaande musical. We hebben dat ook al gedaan in het verleden, maar heel weinig. We hebben de vorige Sound of Music meegedaan, uh, meegeproduceerd met Joop van den Ende. We hebben Bloedbroeders uh, gebracht, maar dan wel in een eigen versie, dat was geen kloonproductie. Maar meestal kiezen wij er toch voor om te vertrekken van het Wit Blad en om een eigen, echt puur Vlaamse productie te creëren. De musicalsector sector smeekt om subsidies, Net ook uh, bij u zo uh, dat dat uh, best uh, van pas kan komen? Uh, wel, je mag daar, het is, het is moeilijk om daar een, een, een antwoord, een algemeen antwoord op te geven. Uh, er zijn musicals die subsidies nodig hebben, er zijn musicals die geen subsidies nodig hebben. Je hebt het commerciële circuit, zoals bijvoorbeeld The Sound of Music, is een commerciële musical, uh, is volgens mij geen musical die subsidies nodig heeft. Dat bewijzen ook de enorme bezoekersaantallen. Er zijn musicals die veel moeilijker zijn, heel, uh, Heel veel dingen, van Suntime bijvoorbeeld, is meer voor een kennerspubliek, is moeilijker daarvan een beetje op voorhand, dat je daar niet te veel mensen mee zult bereiken. Dat zijn musicals die eventueel wel in aanmerking komen voor subsidies. Uh, dus je moet productie per productie bekijken uh, in hoeverre ze commercieel haalbaar zijn. En het is ook niet, omdat er een musical met een bekende titel is die niet loopt, dat dat de reden zou zijn om hem te subsidiëren. Misschien is hij niet goed gemaakt, of is hij niet met de juiste mensen ingevuld. Dus uh, een producent moet ook... Uh, ja... ...bekwaam zijn om een musical te maken en om zo te maken dat er genoeg volk naar de zaal komt. En dat is ook niet alle producenten gegeven. Maar om daaruit de conclusie te trekken dat dan een, com een, een commerciële musical gesubsidieerd moet worden... ...dat lijkt me een beetje fout. Ja. Welke musicalprijs doet u vandaag het uh, meeste deugd? Ah, ja, het is toch altijd zo dat de musical die je, van het prijs die je van het publiek krijgt... ...toch eigenlijk het meeste deugd doet. Want het is voor de mensen die komen kijken, die, die het geld ervoor hebben om een ticket te kopen, wat best wel duur is soms. Het is voor die mensen dat je dat maakt en als je dan de waardering van die mensen krijgt, dan is dat de mooiste prijs die je kunt krijgen. Logische vraag, staan er musicals in het verschiet bij Studio 100? Uh, niet voor de nabije toekomst, maar we hebben wel een paar ideeën en plannen voor de verdere toekomst. Maar het is ook zo dat we aan Daans verschillende jaren hebben gewerkt. Uh, dus we hebben wel wat plannen, maar niet voor de directe toekomst. Want de roep naar een uh, remake of... Uh... Daans terug op de plank al te krijgen, die, die is nu al lang bezig, dat is ongelooflijk. Ja, maar je moet realistisch zijn, er zijn niet zo uh, heel veel thema's die zo sterk zijn als het thema daans, we hebben daar ook veel te danken en we zijn schatplichtig aan de film van Stijn Konings, uiteraard, die ook al een waanzinnig succes is geweest, dus het feit dat die film er was, heeft ons heel veel geholpen om mensen naar de zalen te lokken. En er, er zijn nu eenmaal niet zoveel thema's die dezelfde kracht hebben als daans, dus het is heel hard en heel ver zoeken naar uh, vergelijkbare dingen. Oké, okay, dankjewel Gerrit voor en heel veel succes nog. Dankjewel, graag gedaan.